Michel Koenen met het NOS-journaal. De chemische Er zijn explosies gehoord en er is dikke rook te zien. De directie van de fabriek waarschuwt voor meer explosies. Een aantal mensen is uit voorzorg naar het ziekenhuis gegaan... omdat ze giftige dampen hebben ingeademd. Eerder vandaag was al gewaarschuwd dat het complex onvermijdelijk zou ontploffen. Door de overstromingen was de stroom en dus ook de koeling uitgevallen. En als de temperatuur stijgt, vallen de chemische stoffen uiteen... met een explosie tot gevolg. Directe omwonenden waren al geëvacueerd en ook het personeel is niet meer aanwezig. Een groot stuk Braziliaans regenwoud in de Amazone wordt voorlopig niet opengesteld voor mijnbouw. Een Braziliaanse rechter heeft een streep gezet door de plannen van president Temmer. Volgens de rechter moet het congres over de plannen beslissen. De president wilde bedrijven laten zoeken naar goud en bauxiet om de economie te stimuleren. Milieubeschermers zijn bang dat dat zal leiden tot ontbossing... in het stuk regenwoud dat iets groter is dan Nederland. NOS-directeur Jan de Jong wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt per 1 november Erik Gudde op... die een paar maanden geleden al zijn vertrek aankondigde. De Jong werkt sinds 1993 bij de NOS... de laatste zeven jaar als algemeen directeur. Hij wil met Feyenoord weer structureel in de top van het voetbal komen... met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding. En in Spanje is de teambus van wielerploeg Aqua Blue Sport volledig uitgebrand. Dat is te zien op foto's die de Ierse ploeg op Twitter heeft gezet. Aqua Blue Sport doet op dit moment mee in de ronde van Spanje. Volgens de ploeg, werkgever van onder andere de Nederlanders Michel Kreder en Peter Koning, is de brand aangestoken. De Spaanse politie heeft een verdachte opgepakt. Het weer nog bewolking en op de meeste plaatsen valt zo nu en dan regen of motregen. De regen trekt geleidelijk weg en vanuit het zuidwesten wordt het droog en klaart het op. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Omdat er een 45 kilometer voertuig op de A27 Utrecht richting Breda reed. Tussen Lexmond en knobert gorkum nog 6 kilometer file. En tot zover de verkeers.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 That old clock keeps ticking The kids are all asleep And I'm walking the floor Darling, I can see that you're dreaming And I don't want to wake you up When I close the door Soul house of ours is built on dreams and a businessman don't know what that means there's a garden outside she works in every day and tomorrow Gonna come and take it all away Lately, I've been thinking about daddy And how he always made things work When the chips were down inside me, there's always a light there to guide me, to what can't be found, this old There's a swing outside the kids play on every day. Voor ons van uh, Herman Vinkers. Waarom treft het verkeerde lot toch altijd de goede mensen? Maar het Crosby, Still, Snash en Young in This All House. Uh, Zometeen gaan we praten met uh, Henny Ruckert over zijn programma van morgen. Maar eerst nog even Tina Turner. En dan gaan we Henny bellen. La, la, la, la. Tina Turner. Yet on silent wings. There was a time when I would have followed you to the end of the earth. I was willing to share it all with you. Hurt. I've seen you when your dreams were falling in the dust, but I never stopped. Silent Wings, lekker plaatje Gewoon een hele mooie plaat Maar wij gaan over naar het volgende onderdeel Uit de startblokken Een vooruitblik op Zandvoort Lunch Sport Ja, en uh, dat is de nieuwe naam van het programma. Vroeger heette het Watertorensport, maar tegenwoordig is het Zandvoort Sport, Omdat de tijd is veranderd en uh, niet meer tussen 10 en 12 zit, maar tussen 12 en 2. En dat weer op elke vrijdag. En we hebben natuurlijk een ster bij uh, Radio CFM op sportgebied. En dat is onze enige echte Henny Rukkert. En die heb ik nu aan de telefoon, als het alles goed gaat tenminste. Ja, het gaat altijd goed toch? Gaat toch altijd goed? Maar te veel eer, hè ja, Waarom? Ster, ik ben toch geen ster Tuurlijk wel, sterreporter ben je <laughs> ja. Je het leuk vindt of niet, hè? niet maar je bent een sterreporter ja. Al de jarenlang zat hij op uh, de motor met de Tour de France en zo En uh, voetballen, uh, daar was hij ook een ster in Tegenwoordig nog trainer bij Koninklijke HFC toch? En bij BVC Bloemendaal Oh, bij Bloemendaal ook tegenwoordig? Ja. Oh, die ja, ken ja. ik wel, die clubje ik heb gespeeld. Feestjes. Hé, hey, maar uh, ja, je programma heeft een nieuwe naam gekregen. Omdat je verhuisd bent van uh, 10.12 naar uh, 12.2. En uh, dat is de tijd van Zandvoort Lunch. Dus hebben we het programma omgedoopt naar Zandvoort Lunch Sport. En je hebt uh, morgen weer leuke mensen in je uitzending. Kun je wel zeggen, hè? Ja, vertel. Morgen, uh, morgenavond is de belangrijke wedstrijd Telstar tegen FC Os En FC Os is koploper. En ja, ik denk dat Mike Snoei en zijn team er alles aan zullen doen om uh, die Ossenaren de eerste nederlaag toe te brengen. Ja. Maar het leuke is, bij Oss staat een keeper in de goal die bij HFC vandaan komt. Overigens nog steeds lid is van de Koninklijke HFC. Ja. Dat is namelijk Xavier Maus. Okay. En deze Xavier, die is een lange tijd geblesseerd geweest, maar die staat nu weer onder de lat bij Oss. En die heeft nog geen enkele tegengoal gekregen. Te zo. Dus het wordt echt een fantastische pot morgenavond. En natuurlijk gaan we met Mike Snoei daarover uh, uh, ja, van gedachten wisselen. Hoe hij zijn kansen ziet en uh, hoe hij denkt die gasten op te rollen. Ja. ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja. En uh, ja, Mike is een geweldige trainer. Dus ik denk dat, uh, dat morgen echt... Uh, ik zou de mensen aanraden gaan morgenavond naar Telstra. Want je gaat echt genieten. Dat wordt een hele mooie wedstrijd. Spelen ze thuis? Ze spelen thuis, ja. oké. Oh, oké. Okay. Okay. En het leuke is ook dat de andere gast is Joop Brandt. Nou, Joop Brand is de bekende oud-trainer. Een man die heel graag de KNVB afbrandt. En nu komt praten over dat verschrikkelijke kunstgras dat overal ligt. Ja. De plannen om dat te gaan wegwerken. Ja. Nou, hij is daar een groot voorstander van. Ik ook. Hij komt onder andere... Ja, nou wie niet? wie niet. Hij komt onder andere met een, met een voorbeeld van een jongen die net zijn voeten verbrand heeft op kunstgras. We ja. even nagaan hoe dat zit. En hij weet precies hoe het zit met... Ballen spelen en waarom uh, vrije trappen uh, op kunstgras zo slecht genomen worden. Dat, het wordt een heel interessante uitzending. Ja, het, is, het is belachelijk dat het in Nederland het enige land is waar zoveel kunstgras zijn. Want in Engeland in de topcompetities Duitsland, Frankrijk kom je het helemaal niet tegen. Het is bezopen. Ja. En uh, uh, het meest bezopende is dat door allerlei politieke achtergrondverhalen het kunstgras dat in Nederland ligt zo verschrikkelijk slecht is. Terwijl uh, uh, er een mogelijkheid is om kunstvast te hebben waar een, een drain in loopt, waar vocht in wordt opgenomen. Ja. En waardoor je uh, veel minder ongeluk en veel minder ellende krijgt. En ook die, die gevaarlijke uh, granulaatkorrels niet meer nodig hebt, waar ja. kinderen ziek van kunnen worden. Want zo gauw het mooi weer is, komt die stank van die, van die rubber de groep die op dat veld zit, die komt omhoog. En dat is echt levensgevaarlijk. Zeker voor kinderen. En dat wordt zwaar onderschat. Ja. En uh, mijn collega... Uh... Uh, Jos de Jong, die heeft alle info, die is er helaas niet vanwege een begrafenis morgen, maar die heeft alle info over dat nieuwe kunstras. en daar gaan we dan volgende week weer over praten. Hartstikke leuk. Allemaal heel interessant. Heel interessant. We gaan luisteren morgen tussen 10 en 12, dames en heren, op CFM's antwoord. U weet wat ja, er Vergeet niet, Ruud, vergeet niet, Ruud, dat uh, uh, in het tweede uur uh, vanuit het verre Veendam, vanaf de lange leegte, ja. André Jansen komt praten over de Vuelta. Want okay. wat je misschien weet zijn de Nederlanders heel goed bezig. Dat is ja. 13, 14 en 4 in het algemeen klassement. Dat is heel goed hè? Ja, het is ontzettend. Er alleen wel dramatisch gekregen. nieuws vanmorgen dat die tour of de, de groepsbus van een van die groepen, van van die groepen is uitgebrand hè, in, in Spanje. Ja, ja. En ze verwachten dat ze verdenken dat het, het aangestoken is. Dus dat is ook weer minder mooi maar zal nou me goed. niet verbazen. Nee. Maar uh, jij bent natuurlijk ook wielder en verslaggever. Dus daar gaan we dan ook van alles over horen morgen. Ja, absoluut. Hey, succes met de uitzending morgen. En uh, toi toi, hè? Ja, dankjewel, Ruud. Oké, okay. tot ziens. Naar. Hoi, hoi. Dat wel. En dit is uh, level 42 natuurlijk. U herkent het aan het basschip. Speciaal omwonden duim om uh, hard op die bassnaren te kunnen slaan. Goed, level 42 en Love Games. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Web Sveers. Commissaris van de Koning... Johan Remkes... heeft gisteren... burgemeester van Blaricum John de zwart -Blog, tijdelijk tot waarnemend burgemeester... van de gemeente Zandvoort benoemd. Tegelijk heeft hij Nick Meijer... burgemeester van Zandvoort... tot waarnemend burgemeester van de gemeente Blarikum genoemd. De beide burgemeesters hebben het initiatief genomen... om van 11 tot 27 september van dit jaar onderling van stoel te wisselen. En door die tijdelijke waarneming in elkaars gemeente... kunnen zij leren van elkaars functioneren in relatie tot onder meer... de gemeenteraad, het college van burgemeesters en wethouders... en de gemeentelijke organisatie. Ook kunnen zij leren van de verschillen en overeenkomsten op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de relatie met bijvoorbeeld de veiligheidsregio, politie, brandweer en GGD. De beide burgemeesters willen met deze uitwisseling een voorbeeld geven aan collega's. In Zandvoort is als ieder jaar in de laatste week van de schoolvakanties het Timmerdorp. Gisteren verregerde dat volledig en De leiding bemerkte dat veel ouders en verzorgers er niet op hadden gerekend. en de kinderen geen reserve- en regenkleding hadden meegegeven. De leiding hoopt dat de kinderen gisteravond thuis vertroeteld en voldoende opgedroogd zijn. en dat de kinderen voor de rest van de week droog blijven. In ieder geval reservekleding meekrijgen, want morgenavond is er de feestelijke Bonte Avond. In Egmont aan Zee. Is vannacht een Ierse man op het leven gekomen nadat hij in de zee was gaan zwemmen. Nabij Egmond aan zee was hij met een groep vrienden te water gegaan, maar hij kwam in de problemen. De reddingsbrigade van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en andere hulpdiensten werden ingeschakeld en hebben de man gevonden en uit het water gehaald. Reanimatie mocht echter niet meer baten. Door het slim gebruiken van big data en steeds beter voorspellen op welke plekken in er spoorlepers, spoorlopers, ik had het woord ook nooit eerder gehoord, op gaan duiken, heeft ProRail een uh, doorslag gemaakt. Wat zijn spoorlopers? Dat zijn vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor. Zij duiken vooral op als het lekker weer is op de plekken waar recreatie en spoor elkaar tegenkomen. Denk daarbij aan natuurgebieden of een camping die naast het spoor ligt. Maar er zijn ook mensen die even een stukje afsnijden langs dat spoor om een paar minuten eerder op hun werk te komen. Het is levensgevaarlijk en dat geeft grote vertragingen. Dagelijks zorgen spoorlopers namelijk voor 3,5 uur aan treinvertragingen. ProRail wil deze ongevallen en vertragingen voorkomen en heeft extra buitengewoon opsporingsambtenaren boa's ingezet. Treffen deze boa's iemand op het spoor aan... dan kan de overtreder rekenen op een boete van 140 euro. Met Te camera, weinig. Ja, met cameratoezicht vergroot ProRail de pakkans... en kan eerder ingegrepen worden... wanneer iemand die er niet thuis hoort langs het spoor loopt... Tot zover het regionale nieuws van vanmiddag. Maar je moet, ook, je moet ook, dat, dat, dat, ook eens denken aan de machinisten op de trein. Als die zo'n idioot langs de rails zien lopen. Wat dan ook. Wat, hoe zo'n man schrikt. Nou ja, He? dat is inderdaad waar. Ze schrikken en ze, rijm, ze remmen. Ja. En dan krijgen ze weer van de verkeersleiding uh, opdracht om stapvoets uh, stap verder te gaan. Ja, precies. En dat betekent natuurlijk weer vertragingen. Ja. Wij staan allemaal boos op het station. Ja. En dat allemaal omdat iemand misschien.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 Er zijn verder veel perioden met zon nadat vanmorgen de lucht verder is opgeklaard. Er heerst een matige, waait wind uit het westen. En de maximumtemperatuur in Zandvoort is circa 19 graden. Ook vanmorgen zijn er periodes met zon en waait er een makkige, matige veranderlijke wind. Dan zijn de maximumtemperaturen wat hoger, namelijk 20 graden. En dat geeft ons tevens een beeld van de vooruitzichten. Wisselend bewolkt, opklaringen. Helaas van tijd tot tijd nog een bui. En voor de tijd van het jaar wat koel. Cool, maar voor zaterdag zien wij toch een stralend zonnetje staan. Dus wij hopen op beter weer dit weekend. Kijk omhoog en zie voor vandaag een heerlijk opentrekkende lucht. Dit uh, weer was opgesteld door Lex van den Hoorn. Dank Lex. together and started talking that some would take me walking Out through the backyard we go walking then he looked into my eyes lord knows to my surprise the only one who could ever reach me was the son of a preacher man the only boy who could ever En uh, Son of a Preacher Man. Dus die Springfield begon natuurlijk in Engeland. Uh, daar grote hits uh, gehad. Also, uh, you don't have to say you love me. And I think it's gonna rain today. Uh, ze werd ontdekt op een gegeven moment... en werd eigenlijk de eerste blanke zangeres... die uh, een contract kreeg, uh, soulzangeres moet je dan zeggen... bij het Amerikaanse Atlantic. Het uh, label waar natuurlijk Aretha Franklin... en onder andere hoge ogen gooide. En uh, dat veranderde de sound van, uh, van Dusty Springfield totaal. Want uh, ze kreeg te maken met dezelfde begeleidingsband... en dezelfde begeleidingscoaches als Aretha Franklin. En <coughs> zo klonk ze dus ook inderdaad uh, zo vertegenwoordigd zij dus ook op een gegeven moment de beroemde Atlantic Soul Sound dus die Springfield dus en het nummer dat heette Son of a Preacher Man Um, goed, we gaan verder met nog een artiest in het licht. Want uh, de, u weet, dat is ons nieuwe onderdeel. Dat we elke dag uh, kijken wie er die dag geboren of overleden is. Nou, uh, helaas, de volgende man uh, is overleden op deze dag. En wel op 31 augustus 2002. Hij stond bekend als een enorme showman. Hij stond bekend als een hele grote jazzmuzikant. Uh, hij... Uh, gaf in de jaren 50 een concert in Nederland... in de houtrusthallen in, in uh, Den Haag. Wat uh, totaal in een grote puinhoop ontaarde... omdat hij zo lekker opzwepend was. Hij was niet van de bühne af te krijgen. Hij speelde drums en vibrafoon. En nou, de kenners weten dan al dat ik het natuurlijk heb over Lionel Hampton. En uh, van hem hebben wij ook weer een leuk liedje uitgezocht. Zo, hey, hey. Artiest in het licht. Dat was een 30 Seconds to Mars. Walk on Water. Gevolgd door de Foo Fighters. Ja, ik vind het een heerlijke plaat dit, hoor. The sky is a neighborhood. aan natuurlijk. Dave Grohl als multi-instrumentalist. Hij doet alles. Hè. Hij speelt keys, hij speelt gitaar, hij speelt ook heel goed drums. Goed, vriend met Paul McCartney. Fan van Ringo Star, ook dat nog. Dit nummer heette The Sky is a Neighborhood. En het is hun nieuwe single. Don't Change Horses. Nee, we laten de paarden, we gaan ze niet veranderen. Doe we niet. Together. Your love and understanding has brought us through stormy weather. I must admit, girl, I haven't always been good, but you stuck by me, just like you said. you Dat oh, is goed hout, hè? Dat <laughs> is goed drumhout. <laughs> we zullen er geen stokjes van snijden. Nee. We slaan er gewoon op. We slaan er gewoon op. Don't change horses in the middle of a stream. En dat was Tower of Power. En uh, dan hebben we nog eentje. Deze ken je ook nog. Little Richard. Freedom Blues. Little Richard, de oude rock'n'roll gigant die uh, in het zoltijdperk eind jaren 60 toch ook daarvan even een graantje dacht mee te pikken, geen om nog lukt ook deze prachtige Freedom Blues. Ja ja, en het is weer dik feest. Ik heb een slordig geknipt, nou oh, ja. Wat nog eens wat aan het doen. Maar uh, ja, het is, uh, het is weer gebeurd, het zit er alweer op. Vind je het niet vreselijk? Tijd gaat snel. Ja, time flies when you're having fun. Ja, ja. De tijd vliegt, zei mevrouw, en ze gooiden mij de wekker naar het hoofd. ja. is weer gebeurd voor vandaag. We hebben het weer gehad, dames en heren. Het is oh, helemaal waar, hè. Helemaal Maar we vonden het weer leuk om het voor u te mogen maken, hoor. Vandaag deze Zandvoort Lunch op deze prachtige donderdag, 31 augustus. Morgen is uh, het Zandvoort Lunch Sport. Dat weet u tussen 10 en 12, 12 en 2. Sorry. 12 en 2. Met Henry Rukert. Mike Snoei. Joop Brandt. En waarschijnlijk met de techniek van Charles Duif. Ja, nou, dat wordt een gezellige uitzending morgen. Hoppa. Hey, Bep, jij bedankt voor al je bijdrage aan dit uh, aardige programma. Heel graag gedaan. En uh, volgende week ben je er weer op woensdag. Volgende week woensdag. Gaan ja? oh, weer ons best doen om de niet mensen doen. door de lunch te trekken. Nou, dat lukt wel hoor. <laughs> dat lukt best. gaat ons best lukken. Volgende week is Dolly er ook weer, hoop ik. Tenminste. En uh, dus... Uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer maar weer. Toen was hij te vroeg afgelopen. Nou ja, dat kan jou het schelen. Toen had ik hem iets te krap gezet. Ja, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Dat was voor in het leven natuurlijk. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Dat wou ik u vertellen. En uh, tot de volgende keer. Volgende week, dinsdag. Dan ben ik er weer. Dag!